4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems. Wanneer komt er eindelijk een einde aan de Woekerpolis-ellende? En is een forse loonsverhoging goed voor de economie? Daarover het panel Klinkende Munt. Straks bij de VPRO na het internationaal met Gert Kluk. Oud-minister Jan Pronk heeft zijn lidmaatschap opgezegd van de PvdA. Dat meldt Pronk zelf op zijn website. Hij vindt dat de PvdA zich steeds verder heeft verwijderd... van de beginselen van de sociaal-democratie. Hij noemt het beschamend dat juist de PvdA ervoor verantwoordelijk is... dat Nederland niet langer 0,7 van het nationaal inkomen besteedt aan ontwikkelingshulp. Hij vindt het ook onverteerbaar dat de PvdA instemt met het strafbaar stellen van illegaliteit. De 73-jarige Pronk was bijna 50 jaar lid van de PvdA. Hij was verschillende keren minister voor ontwikkelingssamenwerking en van VROM. Jeffrey K., de man die vorig jaar een 30-jarige vrouw doodstak in een basisschool in Rotterdam... heeft 15 jaar cel gekregen... De werd veroordeeld voor doodslag en poging tot doodslag... maar niet voor moord, zoals was geëist. De strafmaat is mede bepaald door de plaats waar het incident zich afspeelde... zegt de persrechter. De rechter heeft gezegd, kijk eens, dit is gebeurd. Een steekpartij waarbij iemand is overleden en iemand zwaar gewond is geraakt. In een basisschool, kinderen waren erbij, euh, leerkrachten waren erbij, ouders. Dat is juist een plek waar euh, men zich veilig moet kunnen voelen. Dus dat is zeer ernstig. En bovendien uh, vindt de rechter uh, zeer ernstig... dat de verdachte geen enkel teken van oprechte spijt heeft betoond. K zou bij de school ruzie hebben gekregen met zijn ex... waarbij de vriendin van de vrouw tussen beiden kwam... en dodelijk werd geraakt. In een ziekenhuis in Lille is een man overleden... die was besmet met een gevaarlijke variant van het coronavirus. Hij is de eerste dode in Frankrijk. De 65-jarige man werd een paar weken geleden ziek... na een reis naar de Verenigde Arabische Emiraten. Kort daarna werd de besmetting bij nog een man vastgesteld... die een ziekenhuiskamer had gedeeld met de man die nu is overleden. Hij ligt nog in het ziekenhuis. Het virus dook vorig jaar september op in het Midden-Oosten. Sindsdien zijn er enkele tientallen mensen besmet. 22 mensen zijn eraan overleden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat nagaan wat er in de waterpijpen zit... die in zogeheten shisha-lounges worden gerookt. Dat heeft staatssecretaris Teven gezegd op vragen van het CDA. In de Kamer relativeerde Teven wel de gevaren van de waterpijpen. Ik denk dat het goed is om uh, even uit te leggen dat uh, uh, de waterpijprokerij... en alles wat daarmee samenlangt, dat daar het uh, idee van is... dat dat niet schadelijker is dan het uh, roken van, uh, van tabak dat daar ook geen stoffen in zitten die daar worden gebruikt... in die lounges die schadelijk zijn voor de gezondheid. De afgelopen tijd is een aantal shisha lounges gesloten... volgens Steven, omdat ze overlast voor de buurt veroorzaakten. Het weer flinke zonnige periode. In het zuiden neemt langzaam de bewolking toe. Tegen de avond kan daar een bui vallen. Mogelijk met onweer. Er waait een oostelijke wind. Die is matig, aan zee vrij krachtig. En het is vanmiddag 18 tot 22 graden. Morgen in de zuidelijke helft van het land periode met regen. In het noorden soms zon ook enkele buien, en dan wordt het 14 tot 17 graden. Er Zijn er inmiddels files, Jolanda van der Velden? Jawel, negen files in totaal, de meeste vertraging bij Rotterdam. Wat opvalt is de file op de A10-ring Amsterdam-Zuid... richting Amersfoort. Daar staat tussen Oud-Zuid en Amstel Business Park 3 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding op de, de A1... bij het knooppunt Diemen richting Amersfoort. Verder begint de file te groeien op de A27 van Utrecht naar Breda... bij Lexmond 3 kilometer.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 Gerrit Jochems. U bent terug bij de Villa, zometeen het panel Klinkende bund, Maar we gaan eerst even Europese zaken afhandelen. Uh, Fred Strobons, onze Euro-watcher. Ja? ja, de Europese lidstaten die kunnen als ze dat willen... vanaf 1 augustus wapens leveren, zoveel ze maar willen. Nou, als Europa, ze dat willen. Europa heeft een bloeiende wapenindustrie, ja. dus uh, uh, uh, vooruit met de geit... Ja, kijk, de ministers van Buitenlandse Zaken die waren dus gisteren bij elkaar. Want alleen zij beslissen daarover. Met ja. unanimiteit dan nog wel. Want je weet, het is een beetje vreemd. In de Europese Unie heb je twee uitvoerende machten. De Europese Commissie en de lidstaten. En sommige zeg maar, van die bevoegdheden die hebben dan exclusiviteit. Hè, Buitenlandse Zaken, dat de lidstaten vinden dat zij dat moeten blijven doen. Belastingen, dat is ook zoiets. Nou, Dit gaat zeer zeker over kwesties zoals oorlog en vrede. En dan moeten alle 27 ministers van buitenlandse zaken met unanimiteit um, akkoord raken. Het ging er nu over dat, dat, um, dat de sancties, want daar ging het over... He, de, de, er, er lopen sancties tegen um, Syrië, Europese sancties. En die zouden automatisch aflopen uh, op 1 juni, nou, nou, eind mei. En he, daar zit dat embargo mei. in, hè? Nou, en dat embargo, dat wapenembargo, maakt deel uit van uh, die sancties... Eigenlijk, uh, want iedereen zegt, nou ja, er was weer geen, um, uh, geen uh, Europa met één stem. Maar het is er nooit geweest wat buitenlandse zaken betreft. Het is dus een beetje open deur. Eigenlijk hebben ze gisteren toch wel unaniem een besluit genomen. Dat is heel simpel. Alle sancties blijven behalve het leveren van wapens. Dat is het besluit... Dat dus gisteren uh, genomen is. En de landen die dat dan willen. En dan denken we dus in de eerste plaats aan de vragende partijen. Hè, dat zijn Frankrijk en Groot-Brittannië. Die zouden dan na 1 augustus. Want dan vergaderen de ministers weer opnieuw. Hè, dan zouden die dus uh, eventueel mochten ze dat willen wapens kunnen leveren. Wat erachter zit uh, bij Frankrijk en bij uh, Engeland is het volgende. Um, de Amerikanen en de Russen die hebben um, eind juni in Geneve een een conferentie gepland. Over uh, Syrië. En daar zou bijvoorbeeld onderhandeld kunnen worden. misschien met onderdelen van het uh, regime. Gedeeld en gewield. En zij denken nu dat door zeg maar, het loslaten van dat wapenembargo. Uh, binnen de EU. dat daardoor Assad onder druk komt te staan. en dat het regime dan eerder bereid zou zijn. tijdens die conferentie om meer toegevingen te doen. Het is dus een beetje, ja, een, een stok achter de deur. Hè, die er dus nu is. Maar ja. nogmaals, dit. Maar Even fred. Ja. Uh, meneer Timmermans, die werd naar de Kamer geroepen ja. om over deze kwestie even wat vragen mm -hmm. te beantwoorden. Onder andere zei hij op de vraag van ten boeken van de VVD. Ja. Um, uh, is het nu zo dat hij door dit besluit eerder aan tafel komt, of juist niet? Ja, dat weet niemand. En daar kwam Timmermans met het antwoord, wat erop neerkwam... ja, het is maar zoals je het ziet. Ja, nee, maar dat is dus... dat het kan alle kanten ja, opvallen. Ja, dat, dat weet niemand dus. Het probleem is dat het hele Westen, inclusief de VS... Uh, worstelt met dat leveren van wapens. Uh, nog even om het Europees verhaaltje af te maken. Uh, dat, die wapenleveringen, dat hebben ze wel in de tekst opgenomen... die zijn wel uh, gebonden aan uh, allerlei voorwaarden... Hè? Het, de, de, de wapens zou dan alleen naar de Syrische nationale coalitie uh, mogen gaan? Of naar wat Europa noemt de revolutionaire krachten. En iedereen en zegt dat het mag alleen, niet de controleren. Nee, ja, natuurlijk. Het mag alleen maar dienen om uh, de bevolking te beschermen. Uh, er moet ook relevante informatie voorhanden zijn... over de eindgebruiker en de bestemming. Die is er dus ook niet. En uh, de exportlicenties die worden verleend... zal geval per geval... Uh, die zullen dus gegeven moeten worden geval per geval. En uh, die moet ook voldoen aan de normale regels... zoals die gelden binnen de EU... voor het exporteren uh, van wapens. Dus er dus, zitten ook nog... Voorwaarden in. Maar ook in de VS worstelt men nog steeds. Hè. Vorige week um, een, een grote voorstander van het leveren van, van wapens is de, de Republikeinse senator um, uh, um, John Kerry. Nee, Kane. En um, uh, een senaatscommissie is vorige week bij elkaar geweest in de VS... en die hebben ook een meerderheid uh, gevonden voor het leveren van wapens. Maar het is Obama zelf die op dit moment alles on hold hmm. houdt... omdat die zekerheid er niet is. Je moet het zo zien dat leveren van wapens nu ook... eventueel door individuele lidstaten van de EU... dat is druk op de ketel houden en afwachten wat het oplevert op 30 juni. Of het schikt Assad juist af en daar zei Timmermans, Timmermans van... We, we weten het gewoon niet nee, wat er gaat is, gebeuren. Wat is, is nu de week volgende week. formele stap in binnen Europa? Als kort het. Nou ja, de uh, volgende formele stap, ik weet niet of, of Frankrijk... ik denk het niet. Uh, in mijn, mijn, uh, in Groot-Brittannië heeft me gisteren ook al gezegd... van, wij gaan nog geen wapens. Leveren. Achter de schermen gebeurt er misschien al wel wat. Uh, ook de VS die doen achter de schermen wel wat. Maar ik denk niet dat er officieel voor 30 juni... Uh, dat ze nu voluit uh, gaan met wapens leveren. Ik denk wel dat ze de druk op de ketel willen, willen houden. Oké. Okay. Dat, dat is, de, nou, de, dit is weer een nieuw element dat, dat uitgeprobeerd kan worden. Het is worden. allemaal heel erg onzeker. Ja. Eén ding is zeker, we komen erop terug. Fred, dankjewel. Ja. ja. Fred Schomas was dat. Klinkende munt met vandaag... André Meijnema, financieel journalist bij de NOS... en Hendrik Meesman van Meesman Index Investments. Heren, welkom... We gaan even het nieuws heet van de naald eerst behandelen. Uh, nou ja, we hebben die kwestie van uh, die 4,5 miljard euro... die boven de, als extra bezuinigingen boven de markt hangt... omdat het met de economie nog steeds tegen zit... en nog wel tegen zal blijven zitten. Uh, ja, er wordt gespeculeerd juist omdat het tegen zit. Hoe lang kan je dat dan uh, uh, zeggen? Nee, ik zeg het helemaal verkeerd natuurlijk. Die 4,5 miljard blijven boven de markt hangen... want misschien trekt de ec economie wel aan. Dus dan hoeven die bezuinigingen niet doorgevoerd te gaan... Worden. Wat blijkt nu, uh, meneer Dijsselbloem van Financiën bij RTLZ, die zegt daar gewoon de crisis zal nog eerder erger worden dan uh, minder erg, dus extra bezuinigingen zijn nodig. André Meinema, bedoelt hij nou extra bezuinigingen bovenop die 4,5 miljard? Of bedoelt hij die 4,5 miljard? Ik denk dat hij dan, als je dat zou bedoelen, dat hij bedoelt uh, bovenop de 4,5 miljard. Want we hebben dat met elkaar het bedrag dan becijferd. Aan de hand van de gegevens die we een paar maanden geleden nog in handen hadden. En toen zag het er naar uit dat we inderdaad 4,5 miljard moesten gaan bezuinigen dit jaar in de hoop, in de veronderstelling... misschien dat we dat voor ons uit kunnen schuiven... uit kunnen stellen dat het allemaal niet hoeft... als de economie zo aangaan trekken. Nou, We ja. hebben de voorbije drie maanden hebben we een heel beroerd kwartaal gehad met krimp. Ja. Uh, en dus zijn alle wijzertjes eerder de verkeerde kant opgerold... dan de goede kant. En nou zegt Dijsselbloem ook... ja, je hoeft geen wiskid te zijn om te veronderstellen... met dat soort slechte cijfers van de voorbije maanden in de hand dat het eigenlijk de, de, de, de uitzichten voor de komende maanden niet veel beter zullen worden... en dat er misschien wel meer bezuinigingen zal ja. moeten gaan worden. Toen we het er net voor de uitzending over hadden, Hendrik, toen zei jij gelijk... oh, dan kan het sociaal akkoord de prullenbak in. Nou ja, dat was dit. een van de doelen daarvan was natuurlijk ook... om die bezuinigingen van tafel te krijgen. En ja. dat was een beetje gebaseerd op de, de ijdele hoop wat mij betreft... dat het op korte termijn beter zou gaan met de economie. En nu blijkt inderdaad ook dat dat niet zo is. Dus uh, ja, dat is een beetje gechargeerd, dat kan van tafel... maar het is wel natuurlijk een... een een van de redenen om tot dat akkoord te komen... die blijkt toch niet op losstand gebaseerd te zijn. Ja, André, dit is natuurlijk staand beleid van het kabinet nu. Ik bedoel, dit is kort gesloten met Rutte en met met het kernkabinet dat kan ja, niet anders Ja, nee, in ieder geval, we, ze hebben altijd gezegd... en ze blijven zeggen, dat zegt Bloem nu ook weer... Uh, in augustus kijken we verder. Dan liggen we de jongste cijfers van het Centraal Planbureau op tafel... en op ja. basis daarvan gaan wij keuzes maken... en niet zeg maar tussendoor nog allerlei wilde dingen doen ja. of verzinnen. Maar het is nu wel gebeurd eigenlijk. Nou ja, in ieder geval, hij geeft uh, op de vraag van... moeten er nou echt hebben worden, want de situatie is wat minder geworden... dan zegt hij, je hoeft geen slimme jongen te zijn... om te veronderstellen dat er inderdaad niet eerder op verslecht is dan verbeterd. Maar, ja. In augustus gaan we het allemaal zien en meemaken. Maar gaat dit politieke stink geven, deze opmerking? Nou ja, het is allemaal heel vervelend natuurlijk. Hè? Uh, we hebben natuurlijk wel van de Europese Unie en uh, de Europese Commissie hebben een wat uitstel gekregen we zeggen hoe pas volgend jaar te voldoen aan die norm van 3%. Uh, en niet al dit jaar. Uh, maar ja, als de zaken er zo slecht voorstaan dat je er achteruit hobbelt en dan vooruit uh, ja. komt, dan wordt het uh, lastig. Ja. ik denk dat hij de, de geest een beetje rijp maakt voor wat ja. onkombaar onder, is ja en dat is misschien niet onverstandig. Ja, precies. Oké, okay. Hendrik Meesman, blijf er gelijk bij jou. Europese banken die hebben een tekort van bijna 400 miljard euro. En dat is uitgevogeld door de Duitse Berenberg Bank. Ja. Het gaat er niet over uh, ja, zwakke banken in, uh, in Spanje en Portugal... waar we al de problemen van kennen. Maar dat zijn gewoon hele degelijke Noord-Europese systeembanken... waarvan we van dachten, nou, die zijn wel een beetje uit de SORUS. Dat is dus niet zo. En er wordt ook nog wel bijgezegd... ik heb het over 400 miljard, dat kan ook net zo goed duizend miljard zijn. Niemand die het weet. Is dit nogmaals even het afgekloven cliché, de tikkende tijdbom? Ja, wat, wat je, afhankelijk van wat je daar precies mee bedoelt, maar inderdaad, die, dat 400 miljard is, de schattingen lopen uit van, de een zegt, uh, aan een paar honderd miljard heb je genoeg, maar Willem Buiten, om maar eens een voorbeeld te noemen, die heeft het zelfs over 2000 tot 3000 miljard. Dat was maar goed, een nergens over... bij de Citibank. Uh, City ja. Ja. Dus de, de schattingen lopen erg uiteen. En de reden daarvoor is heel duidelijk: niemand weet het precies. Hmm. Uh, Klaas Knot loopt, roept al een tijd: van de banken moeten meer inzage geven in hoe ze er nou voor staan, hoe gezond hun balansen zijn hoeveel slechte leningen ze nou hebben. Niemand weet het precies. Ja. En als je dat niet weet, is het natuurlijk ook heel moeilijk om inschattingen te maken. Ja. Dus die banken zoals deze maakt daar een inschatting van. Anderen doen dat ook. Maar het is natuurlijk allemaal een beetje natte vingerwerk. Ja. En Kaas Knot zegt terecht. Laten we eerst nou zorgen dat we dat allemaal helder is. Wat mij verbaast... Is dat een centrale bank zoals de Nederlandse bank dat niet kan afdwingen op een of andere manier? Als zij het al niet weten. Hm. Dus afdwingen dat, men, dat da, banken da, da, met cijfers komen? Ja, dat ze daar inzage in geven hoe ze er nou voor staan. Ja, ze um, weten het zelf desnoods, misschien desnoods niet. Desnoods alleen voor de Nederlandse bank, dus hou, dat zij ja. het weten. Maar het feit dat Klaas Knot publiekelijk dat moet zeggen, ze moet aansporen om, t, om inzage te geven en hoe ze ervoor staan, ja, vind ik raar. Als de Nederlandse bank die autoriteit of de, de bevoegdheid niet heeft om dat te, te af te dwingen, zouden ze dat moeten hebben. Maar die, die, die, die autoriteit, die bevoegdheid, die hebben ze toch, André? Nou ja, in ieder geval, wat je telkens speelt, dat is natuurlijk al sinds we met die stresstesten zijn begonnen een aantal jaren geleden, uh, is natuurlijk het, level, het, het, het, het, het, het gelijke speelveld voor iedereen. Ja. En ik merkte bij die eerste stresstesten al... dat het vooral een, een politiek getouwtrek was. Uh, van Kom niet aan onze nationale bank. Van stel je voor dat de test te streng is voor onze banken... dan gaat het kopje onder en trekt ons mee. Ja. Kortom, er was alles aan gelegen om a, een, wel een soort test te houden... maar niet al te serieus of niet al te ja. diep en, en gevaarlijk. En wat je nu dus nu krijgt, dat je wel kunt als land roepen... van wij gaan heel streng onze banken testen, werkelijk tot aan het naadje. Uh, en andere landen doen dat niet. En Dan heb je vervolgens een probleem met je eigen banken of niet. En andere landen gaan vrij uit. Dus men wil... Testen, maar dan wel allemaal over dezelfde knie leggen. Precies, maar de neiging is toch om die test zwaarder te maken. Ja. Dan komt er dus ook meer ellende uit. Hoe harder die in de citroen knijpt, des te meer sap eruit komt. Dat kan, ja. dat kan, maar niet noodzakelijk natuurlijk. Het kan best zijn dat er banken bij zijn die, die, die, die er heel keurig uit de test komen. en dergelijke. Die, ja. die die APK-keuring heel keurig meemaken. Maar er zullen ongetwijfeld ook banken zijn... wanneer je echt een test gaat uitvoeren op de, de risico's van je portefeuille... van je vastgoed, je, je, je kredietportefeuilles... Uh, en dan werkelijk doorduwen en doordrukken... Ja. Dat kan ook heel zuur uitpakken, ja. ja. Hendrik? Ja, ik, die, uh, je zegt dat als ze het inderdaad streng gaan doen... dan komt er ja. natuurlijk uh, meer ellende boven water. Maar ja, dat is alleen maar goed, denk ik. Laat, het kan maar nou. beter gebeuren dat we het weten... en dat er actie opgenomen wordt, dan dat het blijft sudderen. Ja. Want daardoor blijven die bankbalansen ongezond. Blijven ze uh, ja, terughoudend in het verstrekken ja. van krediet. en De is het helemaal uitknijpen. Maar ja, dat altijd... is dan misschien die, uh, die tikkende tijdbom... Ja. onder het herstel van die banken. En dat bedoel ik daarmee. En daarmee onder hun. Heel voorzichtig herstel volgend jaar van de economie wellicht. Ja. Nou, het is één factor die daarbij hangt. Het gezond maken van de bankbalans. En dat is ook een groot verschil tussen Europa en Amerika. In Amerika hebben ze dat begin van de kredietcrisis strenge testen stresstests uitgevoerd en de banken gedwongen te herkapitaliseren... dus buffers aan te vullen, ja. geld aan te trekken. En die staan er veel gezonder voor dan de meeste banken in Europa. En dat maakt ja. daar ben je er nog niet. Dus één van de dingen moet gebeuren, maar is wel een essentieel onderdeel... om, om de economie weer aan de gang te krijgen. Ja, ja want even uh, de dingen die natuurlijk ook meespeelt in. Dat hele verhaal is dan stel je voor dat je de banken heel streng test... flinke klappen toedient en zo meer. En er komen inderdaad lijken uit de kast gerold. Wat hmm. dan? Ja. Wat ga je met die banken dan doen? Als dat zeg maar zodanig omvangrijk zou kunnen zijn... dat je dat niet zomaar eventjes met een zakje geld kunt repareren. Maar nee, dat je dus nou, een, misschien wel een banken dat te vallen. In het panel enige vorige week of de week daarvoor, ik weet het niet eens precies meer... toen hebben we de stelling behandeld... Uh, van, ik ben, ben vergeten wie... die zei in de toekomst moeten banken gewoon kunnen omvallen. Want de gevolgen zullen dan niet meer zo erg zijn. Dus dat is misschien het antwoord op jouw vraag. Als die ellende eruit komt, wat doen we dan? Die banken om laten vallen. Als ik, als ik daar misschien ook nog wat mag toevoegen... En denk de, inderdaad... van, want jij was er altijd wel een voorstander hey, maar, van, het, Absoluut, toch? helemaal. Uh, maar inderdaad, ik denk naast het feit dat we dus uh, helder moeten krijgen... hoe die banken ervoor staan en, en dat streng moeten testen... moeten we ook gaan kijken naar hoe gaan we het oplossen, inderdaad... wat je zegt, als er dus ellende uitkomt. Ja. En, daar moet de weg die we inslaan, wat mij betreft, is de weg die Dijsselbloem en anderen in Cyprus hebben ingeslagen... Het bail-in programma, zoals dat heet. Dus zorg dat eerst de aandeelhouders, nou die leiden vanzelf wel, dan de obligatiehouders, dan de grote spaarders die meer dan 100.000 op de rekening hebben staan. En zorg dat we dat, als we dat nou eens gaan implementeren, dan zijn we al een heel end. Ja. Dan zullen heel veel banken die in problemen komen op die manier weer mm -hmm. geholpen kunnen worden, zonder dat het belastingbetaler eraan te passen. Oké, okay, dat komen. zijn banken die in de moeilijkheden nog gaan komen met deze verzwaarde stresstest. Dan hebben we toch de banken die al in de problemen zijn, allebei. Tijd. En daarvan zegt mevrouw Sabine Lautenschleker van de Bundesbank... die zegt, er moet gewoon een Europese saneerder komen... die die banken gewoon, uh, ja, weet ik veel wat gaat doen precies. En ik moest gelijk denken aan uh, de trooihand... Uh, die instelling die ingesteld is na uh, het vallen van de muur... die het hele... DDR-bedrijfsleven moest saneren. Nou, dat is een partij hardhandig gedaan. Daar zuizen ze bollen ze nog van in Duitsland, André. Ja. Gaat dat ook gebeuren als die banken gesaneerd gaan worden? Nou, dat is natuurlijk maar de vraag. Hè? Want als we zo'n bankenunie met elkaar willen hebben, eh, dan wil je voordat je met zo'n bankenunie begint, wel weten met wat voor soort wrakhoud je te maken hebt of niet. Ja. En vandaar dat men aanstuurt op die, die stresstesten. Om ja, te voorkomen ja. dat je allerlei rotzooi in huis had waar je dan toezicht op moet gaan uitoefenen. En eventueel dingen moet gaan verzinnen om ze te helpen. Ja. Maar eerst dan nog die probleembanken die er al zijn, die we ja. al kennen. Ja, plus de banken waarvan we het ook nog niet weten. Hè? Bedoel, ja. We hebben het vaak nu over die hele zwakke Zuid-Europese banken gehad. Maar daar zijn dus in het noorden ook banken die nu nog sterker hogen. Want wij zijn ook onze, ondertussen de voorbijehalve onze SNS. Reaal uh, verloren. Ja. Wij uh, hebben Dexia in België gehad. Je hebt Crédit Agricole in Frankrijk. Je hebt Deutsche Bank in Duitsland. Ja. Geen kleine jongens voor nee. En Als daar problemen uitbarsten, uh, dan wil je wel weten waar je aan toe bent. Nou ja, die saneerde dan van, mijn vriend, van mevrouw de... Sabine Lautenschleger van de Bundesbank Hendrik. Ja, nou, uh, Hoe ziet dat eruit, denk jij? Ja, goede dat vraag. Dat, dat weet eigenlijk niemand. Hè? Dat er een saneerder moet komen, dat is denk ik wel duidelijk. De, waar zij voor pleit, is vooral dat dat op Europees niveau plaatsvindt. En als we beslissen, het, uh, en dat is eigenlijk min nog meer wel besloten al natuurlijk, om het toezicht ook op Europees niveau te gaan laten plaatsvinden. In ieder geval voor de grotere banken, maar op den duur voor alle banken. Dan is het denk ik ook wel logisch dat zo'n saneerder daar ook komt op dat niveau, om dat, lost het, om dat nationaal te laten... dat lijkt me heel moeilijk uh, functioneren. Ja. Maar uh, hoe dat dan precies moet gaan gebeuren, dat, dat, dat is lastig. Dat wordt natuurlijk een enorme ja. discussie. Want Wat er de Duitse president gaat daar zeggen... Ja. die Spaanse bank die moet uh, opgedoekt worden... en afgewikkeld worden ja. en opgesplitst. Ik denk en dan dat gaan dat... ze in Spanje stijgen. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat uh, nou, zal gaan. Ik denk dat het de sowieso uit politieke oogpunten... nooit een Duitse instelling moet zijn. Want die hebben natuurlijk, uh, die hebben natuurlijk de schijn enorm tegen. Die worden nou, gehaald daar... in het zuiden van Europa. De toezicht... Het gaat natuurlijk naar de Europese Centrale Bank. Dat is hmm. geen Duitse instelling, maar het zit er wel. Ja. Um, dus ja, we moeten zien hoe dat vormgegeven wordt. Daar is nog weinig ja. over bekend. Ja. Maar... André, er is wel één ding bijgezegd. En dan denk ik, moet je dat nou geloven of niet? Wat er ook gebeurt, deze operatie zal zonder belastinggeld zonder dat het de ingezetenen van Europa geld gaat kosten. Nou, tot nu toe heeft het altijd de belastingbetaler ja. geld, geko eh, geld gekost. Ik heb de neiging om het niet te geloven. Nee, maar vandaar dat ben ik ook aanstuurd op, die, op de Cyprus-oplossing. Eh, ja. Namelijk laat eerst de eerste aandeelhouders en, en de obligatiehouders maar bloeden. En de ja. grote spaarders. En, en, en daarna pas... In als het niet anders kan, dan komen zeg maar nationale overheden en dan wel het ESM, het, het Europees Stabilisatiemechanisme, in, ja. in, in, in, in vizier. Maar je kunt en tot die, uitgaan, tijd, ja, goed. tot die tijd zijn het zeg maar, de aandeelhouders en de belanghebbenden ja, ja. direct de stakeholders zeg maar, in zo'n bank. Die, het uh, af van de hoogte van de ellende, of dat dan voldoende is of niet. Ja, en dat zie je nu al een beetje gebeuren, want de, de verzekeringspremies hè, voor alle obligaties voor banken, die lopen al op. dan wordt het hoger risico wordt ingecalculeerd en daardoor wordt zeg maar, de zaak ja. ook duurder Oké, okay, we gaan naar een volgend onderwerp. Uh, Hendrik Meesman. De FNV vindt dat bedrijven en sectoren waar het redelijk goed gaat, dat daar toch een redelijke loonsverhoging, uh, een reële loonsverhoging uh, toegepast moet worden. En dat bedoelen ze dan een loonsverhoging boven inflatie. En die zit geloof ik op 2,5 procent. De hier en daar is al afgesproken 1,6. Nou, Dat zit onder de inflatie, daar heb je dus niks aan. En dat alles met de uh, vanuit de gedachte dat het ook goed is voor de economie. Nu heeft de economie-site Mejudice... Uh, die heeft gisteren een enquête gepubliceerd onder haar uh, aangeslotenen. Dat was een meerderheid voor die gedachte, dat stimuleert de economie. Maar 41 procent, toch ook bijna de helft zou je zeggen... Ja. die zit daar tegen ja. onder leiding van mevrouw Baarsma. Waar sta jij in deze discussie? Ik denk groot... het al te weten. Ik ben een groot fan van mevrouw Baarsma. Dus eh, ik zit ook in, in dat kamp. Zo. Eh, ik. Eh... De gedachte, Als dat geld een loonsverhoging ertoe zou leiden... dat mensen het inderdaad daadwerkelijk gaan uitgeven... Dat is, is precies dat, haar twijfel. Precies, en dat is ook precies de twijfel die ik zou hebben. En, en, en die andere 41 procent, zou ik maar zeggen. Ja. Want wat op dit moment zie je toch dat veel mensen... onder de huidige omstandigheden met veel onzekerheid... en gebrek aan vertrouwen, dat geld eerder gaan gebruiken... om schulden ja. af te lossen, hypotheek af te lossen... of op een spaarrekening te zetten. Dat soort zaken meer dan dat men het nu uh, zeg maar heel uh, ja. vrij en blij gaat uitgeven. André, Bovendien, wat doe jij? Ja, ook. Hetzelfde. Ik, ik zie het ook niet gebeuren. Mensen ja. zitten niet veel meer te wachten op, op werkzekerheid, baanzekerheid. Uh, dan dat ze nou zitten te wachten op, op 100 euro meer in hun portefeuille. Ja, en wat doe jij persoonlijk trouwens? Wat zou jij doen als je nou uh, uh, een forse loonsverhoging zou krijgen? Het zit er niet echt in bij ons bij de omroep. Wat gaan je meer doen dan <laughs> bedoel je? ja... Uh, wat ik, nou, ik denk ja. dat ik inderdaad in de richting aflossen zou gaan. Ja, en Hendrik nog. ook? Ja, ik denk het ook. Ja, ja. En je ja, wou denk... net al nog iets aan toevoegen is... trouwens. Nou, ik wou zeggen, er is nog een probleem, wat een aantal economen ook wel aan kaart. Dus wij natuurlijk een hele e open economie zijn. En ja. dat soort over, dat extra geld wat ze zouden uitgeven, ook voor een deel natuurlijk naar het buitenland weglekt. Ja, we, maar, goed... maar dat hoorde ik laatst ook iemand zeggen. Maar toen dacht ik, nu vergeet men toch een aantal dingen. Wij exporteren ons helemaal suf aan Duitsland. Onder andere toeleverindustrie en producten aan de Duitse auto-industrie. Als wij nou uh, met dat geld Duitse auto's gaan kopen, wat heel veel mensen in Nederland doen, dan hebben we de Nederlandse toeleveringsindustrie uh, uh, gestimuleerd. Ja. Dus zo eenvoudig is het niet dat dat allemaal weglekt natuurlijk. Nee, dat klopt. Dat komt ook voor een deel, dus kan dat ook weer gewoon weer terugkomen. Ja. Dat is zeker zo. Uh, maar goed, dat is de vraag. Uh, ja, dit is altijd heel moeilijk om in te calculeren hoe dat precies werkt. Een derde punt wat je nog zou kunnen maken, is dat uh, als er forse verloonsverhogingen zijn, dat dat natuurlijk ten koste gaat van de bedrijfswinst dan. Mm -hmm. en dat, dat natuurlijk ook de investeringen voor de bedrijven weer kan uh, ja. beschadigen. Maar nou, goed. is het zo dat op dit moment sowieso niet zoveel geïnvesteerd nee. wordt, want die, die hebben ook weinig vertrouwen. Ja. Dus dat, dat zal waarschijnlijk op dit moment wel meevallen. En banken lenen al... ook niks uit, dus wat zeg je? En banken lenen ook niks uit, ook weinig, nee, maar daar is ook niet ja. zo heel veel vraag naar. Dus dat dus zeggen in de in banken, gevallen... dat zeggen de banken dan. Nou, dat is ook wel een deel ja. zo, denk ik. Hoor. Ja, ja. Uh, um, nog een laatste woord hierover, André. Wat, ik bedoel, uh, wat denk jij? Want jij gaat er uitgebreid verslag van doen uh, van al die cao's. Er liggen er 400 voor. Er zijn pas 88 waar stevige afspraken over gemaakt zijn. Niet op de handtekening, maar toch wel afspraken. Het gaat dus heel erg moeizaam. Wat voorspel jij eigenlijk? Ja, vooral dat het. Uh, ik hoop dat het vooral maatwerk wordt. Dat men kijkt naar sectoren en bedrijven uh, mm. waar het kan en waar het niet kan. En dat je dat niet zomaar als één deken over het hele land uh, moet, moet leggen... van het, nee. het moet zoveel zijn. De FNV zegt ook dat dat niet de bedoeling is. Dat het echt de bedoeling is om naar de sectoren en de bedrijven ja. zelf te kijken. En zelfs dan ja. nog. Uh, bedoel, uh, bedoel, Hogere loonkosten betekent ook uh, hogere productiekosten. Ja. Uh, hogere kosten per product en per dienst. Ja, misschien uh, moet de FNV inzetten... jongens, laat die loonsverhoging maar zitten. Die inflatie die pakken we ook nog. Als jij er nou maar baangarantie geeft... Zo kunnen jij. Ja. Ja. Maar dat kunnen ze waarschijnlijk ik, niet waarmaken? Nee, nee, ja, Precies. Dat is misschien nog moeilijker te realiseren. Ja. Nog een, en misschien nog één laatste puntje over die loonsverhogingen. En dat wat je zegt: uh, dat, dat maatwerk belangrijk is. Ik denk dat dat een heel goed punt is. En dat je dan kijkt ook: eh, loonsverhogingen, ik denk de productiviteitsgroei is altijd belangrijk. Als, de, als er een bepaalde sector of bedrijf zijn waar productiviteit. Productiviteit uh, stevig goed, ja, dan kun je daar best tot uh, loonsverhogingen toestaan. Ja. Maar als je het in die context blijft zien, dus dat koppelt enigszins aan de productiviteitsgroei, dan hoeft dat onze concurrentiepositie en zo ook niet te, nee. te schaden. Dus in die zin is inderdaad uh, maatwerk, uh, denk ik, heel verstandig. Ja, ja. ik heb natuurlijk tegen sectoren opnoemen waar het gewoon überhaupt niet zou gaan. Denk alleen ja. aan, de, aan de bouw. Ja. Ik bedoel, dat is gewoon zelfmoord. Als je de de zegt metaal. van hier naar metaal, dat. dat dat gaat zo, zo, oh. zeg maar. Maar uh, zeker in de sector als de bouw en andere in de ja, moet je niet nee. aan denken dat nee. men daar zeggen... geef ons maar 4 of zo. Nee, precies. Nee. Nou, tot slot, de woekerpolis polis Nederlanders, die hebben er één. Miljoenen. Eh, miljoenen zelfs. Nou, kijk, en het is allemaal bedoeld voor een appeltje voor de dorst voor later. Nou, mensen zijn erin gestonken. Het was allemaal enorme kosten. En, afijn, enorm drama is het geworden. Iedereen heeft erover gelezen. Maar het is nog steeds niet afgehandeld, Hendrik. Ja, um... De compensatie, ver hè, De schade... Ja, ja. Het ja. loopt nu al een jaar of zeven, denk ik ongeveer... toen dat zo'n beetje op begon te komen, uh, die hele Boekerpolis-affaire. Die sleept maar voort en ja, elke keer worden weer een soort oplossingen bedacht... die het net niet helemaal zijn, waardoor het weer uh, oplaait. Nou, nu weer. Er is dus onlangs weer een, uh, een uitspraak geweest waaruit blijkt dat iemand die geprocedeerd heeft... toch een fix hogere uh, vergoeding uh, tegemoet kan zien dan... Uh, dan voor, voorzien was. Ja. Ik denk dat het, dit blijft maar doorgaan als het zo doorgaat. Het probleem is dat die, de, de, de compensatievoorstellen... die gedaan worden, gewoon tekortschieten. Ja. En zolang dat zo blijft... zullen uh, mensen die benaderd zijn... blijven procederen en, en, en proberen meer geld te er. Dus er moet er gewoon een regeling komen... die die deugd, die goed is, die, die, mensen, die enigszins in verhouding staat... tot de verliezen die mensen geleden hebben. Er moet gewoon tot, door de, tot de zure nu toe... appel heen gebeten ja, worden... en een royale ook... regeling precies. En dat moet ook. En, en dat is één, royale regeling... Eh, die echt om, qua omvang tot nu toe... als je ziet de bedragen die gereserveerd zijn... denk je aan richting de tien keer zoveel als wat tot nu toe is. Ja. Dat is misschien iets te veel, maar in ieder geval... een stuk meer hebben we het ja. over. Dat is één. En twee, het moet ook gewoon uitgevoerd worden. Nu staan... Als consument sta je ontzettend zwak tegenover die grote verzekeraars... natuurlijk met hun advocaten. Probeer daar maar door te komen. Men ja. bundelt de krachten enigszins in van die verenigingen... maar dat, dat is ook euh, nou ja, dat, de vraag of dat goed werkt. Nee. Er moet denk ik besloten worden een royale regeling, één. En twee, dat moet gewoon opgelegd worden door een instantie verzekeraars. Voer dit uit voor iedereen automatisch... Ja. zodat zij de inspanningsverplichting hebben en niet de consument. André, en, en zie jij het ervan komen? Ik zit ik zie er niet van komen, nee. nee? nee. Dat... Dit echt nog wel, nog zeven jaar ja, door dan. dat denk ik wel. Het, het grappige is ook wel, of grappige... Die, van die zes, zeven miljoen polissen die er zijn uitgegeven... zegt nu dat iemand een of te meer uh, polissen zou hebben... vijf miljoen mensen... dat er van die vijf miljoen mensen die dan gedupeerd zijn... er maar een heel klein deeltje eigenlijk rechtop staat... en roept van het moet meer, het moet anders. Op een of andere manier... ik hoor wel in mijn, mijn omgeving dat mensen zeggen... Joh, ik, ben, ik ben het zat, ik heb erop verloren, ik ben dom geweest, ik ben niet slim geweest. Ja, maar ik, heb gewoon, ik heb geen een Ja, ik een ik ben het gezeur zat. Ja. Ja. Oké, okay, nou, we zullen hier <laughs> nog wel eens uh, over praten. Nou, dit was dan tevens uh, Klink in de Munt voor vandaag. En daarbij de villa voor vandaag. En straks het Radio 1-journaal. De radio dendert gewoon door. Ik, met Luzella in dit ja, geval. Ja, dendert door. Drukdagje in de Tweede Kamer. Een debat over pesten op school waar we bij zijn. Over vlees besmet met gevaarlijke bacteriën. En in de wandelgangen een debat over Jan Pronk natuurlijk. Is het jammer of niet dat hij weggaat bij de PvdA na bijna 49 jaar? Dat straks in het Radio 1-journaal.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 Busbedrijf De Jong Tours en toerkoopreisbureau De Jong uit Ridderkerk hebben faillissement aangevraagd. Er werken 120 mensen. Het busbedrijf heeft 25 touringcars en het reisbureau 11 vestigingen. Vakanties die al geboekt en betaald zijn gaan gewoon door, zegt de directie. In een ziekenhuis in Liel is een man overleden die was besmet met een gevaarlijke variant van het coronavirus. Hij is de eerste coronadode in Frankrijk. De 65-jarige man werd een paar weken geleden ziek na een reis naar de Verenigde Arabische Emiraten. Het virus dook vorig jaar september op in het Midden-Oosten... en sindsdien zijn er 22 mensen aan overleden. En het Rijksmuseum in Amsterdam is vanmiddag ontruimd vanwege een oefening. Alle bezoekers en medewerkers moesten het museum hals over kop verlaten. Volgens een woordvoerder van het Rijksmuseum gaat het om een verplichte oefening... die periodiek wordt gehouden. Dat zijn de hoofdpunten. En dan AWB-verkeersinformatie met Jolande van der Velde. Er staat bij elkaar 65 kilometer file. De meeste vertraging zit bij Rotterdam. Het is eigenlijk een normale avondspits, maar de files die opvallen... die zijn ontstaan door aanrijdingen. Onder meer op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Daar staat tussen Breukel en knopend Ouderijn 6 kilometer. Bij Oudrein zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht richting Arnhem... tussen knopend Maandenbroek en Afrit Oosterbeek 6 kilometer. Daar is de linker rijschok dicht. Geeft ook vertragingen richting Utrecht. Daar staat voor de Afrit Wageningen 6 kilometer. En een aanreding op de A58 Eindhoven richting Tilburg... tussen knopend Baterdorp en Oorschot 5 kilometer.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 Ja, daar zijn we dan toch. Goedemiddag. Het Radio 1 journaal gaat vanmiddag over jeugdbendes... die al dan niet worden aangepakt en opgepakt. Omwonenden van de Culemborgse wijk reageren verdeeld... op de aanhouding daarvan vanochtend. Het is geen jeugdbende. Het is een paar jongens die een beetje rottigheid uithalen. Vroeger laat je ook inbraken. Straks de burgemeester van Culemborg. Hoe hij erover denkt... Er wordt nog steeds gezocht naar antwoorden wat de precieze relatie was... tussen de Nederlandse Ingrid Visser en Lodewijk Severijn en de verdachte van de moord op hen. Onze correspondent is nog altijd in Murcia in Spanje. En Jan Pronk heeft het uiteindelijk dan toch gedaan. Hij liep er al een tijdje mee rond, Jan Pronk... met het idee om zijn lidmaatschap van de PvdA op te zeggen. Na bijna 49 jaar verbonden te zijn geweest aan de partij... Eh, heeft hij het besluit nu genomen. Wilco Boom, onze verslaggever in Den Haag... volgt de PvdA altijd van nabij. Wilco, eh, waarom nu? Ja, Jan Pronk die heeft een uitgebreide verklaring geschreven op zijn website. En daar legt hij uit dat hij vindt dat de PvdA het beginsel solidariteit verkwanselt. Een, een beginsel dat het kernbegrip is in de sociaaldemocratie. en dat is volgens Pronk terzijde geschoven. En hij concludeert dat uit het regeerakkoord. Ten eerste uit de sociaal-economische afspraken die daarin zijn gemaakt. Maar vooral als het om de afspraken die er zijn gemaakt over ontwikkelingssamenwerking Hij vindt het beschamend dat de Partij van de Arbeid... de 0,7 pro procent van het bruto nationaal product als norm voor die ontwikkelingssamenwerking heeft opgegeven. En wat hij ongeveer nog erger vindt... zijn de afspraken over het vreemdelingenbeleid... en dan met name het strafbaar stellen van de illegale. Een oude wens van de VVD waar de Partij van de Arbeid mee heeft ingestemd. Dat ademt volgens Pronk de geur van discriminatie. En hij noemt het onverteerbaar dat van ongedocumenteerde... en van illegale nu ook nog eens criminelen worden gemaakt. Ja, hij wil dat uh, op dit moment nog niet toelichten bij ons. Hè. Eerst moet de tekst zijn werk doen, begreep ik... Uh, ik dacht wel trouwens Wilco... Uh, zou dat nou toeval zijn dat het op dinsdag net na het vraaguurtje uh, gebeurt? Dat iedereen in Den Haag is en om reacties gevraagd kan worden? Dat weten we natuurlijk niet, maar nee, ik neem ik zou aan... zou werkelijk het antwoord niet op weten, nee, Maar ik neem aan dat er wel gelijk reacties waren in Den Haag. Nou, er zijn vooral reacties gevraagd... maar heel veel PvdA-Kamerleden verwijzen naar partijvoorzitter Spekman... want die gaat over, het, uh, over leden die opstappen en over het werven van nieuwe leden. Oh. Uh, nou, nou. De, maar de enige die wel reageerde was vicepremier Loder. Wijk Ascher en die reageerde teleurgesteld op het besluit van Pronk. Ongelooflijk jammer. Iemand die natuurlijk heel erg veel betekend heeft voor de PvdA. Uh, die vreselijk lang lid is geweest. Uh, het kabinet de Nauwe heeft gediend. Uh, Een hele grote reputatie, ook voor zijn werk in, in Afrika. Het is ongelooflijk jammer dat hij uh, heeft besloten om op te stappen. Maar dat is natuurlijk zijn keuze. Ja, dat is de reactie van Lodewijk Asscher en uh, van Hans Peckman, De partijvoorzitter wordt binnen nu en afzienbare tijd een uh, reactie verwacht. En wat, wat betekent dit, denk je, voor de partij? Wat zal het teweeg brengen? Nou, het pronk verwoordt wel de interne kritiek die er al heel lang leeft... maar die tot nu toe door uh, partij, partijleider Samsom uh, tot uh, steeds uh, vakkundig is uh, weggevreven... Uh, Pronk staat natuurlijk ook bekend als het linkse geweten van de partij. Hij is vier keer minister geweest, de eerste keer in het kabinet Den Uil. en later onder uh, Lubbers en premier Kok. Hij wordt ook wel de laatste uiliaan genoemd. Hij is bepaald niet uh, de eerste de beste in de Partij van de Arbeid. Ook al zijn er uh, onder het kader genoeg mensen... Die, uh, het, uh, die, die wel een beetje klaar zijn met de bedweter Jan Pronk. Uh, maar het, het staat natuurlijk niet vrij dat een man met deze reputatie... om deze redenen zijn lidmaatschap opgeeft... Eén troost is er voor de partij. Hij schrijft in zijn verklaring ook dat hij niet van plan is om activistisch te gaan ageren tegen zijn oude partij. Goed, dankjewel voor dit moment, Wilco Bomen. En als die reactie van Hans Peckman er is, of van Diederik Samson of anderen, dan hoort u dat uiteraard op Radio 1. Pesten op school. In de Tweede Kamer wordt er op dit moment over gesproken. Marcel Bril eh, volgt die vergadering. Marcel, eh, pesten op school. Het onderwerp is in de Kamer beland. Wat is de reden dat dit debat daar is? Dat komt omdat staatssecretaris Dekker eind maart... samen met de kinderombudsman een plan van aanpak heeft geschreven... hoe pesten zoveel mogelijk voorkomen kan worden. En de aanleiding daarvoor was uh, de zelfmoord van Tim Brink en van uh, Fleur Bloemen. Die pleegden zelfmoord omdat ze gepest werden. Zo uh, was het verhaal daaromtrent. Daar schrokken een heleboel mensen van en ook de politiek schrokken van. Dus schreef Dekker op dat hij vindt dat de scholen verplicht aandacht moeten besteden aan het bestrijden van pesten. En onder meer over dat punt praatte de Kamer vandaag met de staatssecretaris. En hoe is dat plan gevallen in de Kamer? Ja, wisselend. Wat je vaker ziet in de, in de politiek is dat iedereen het erover eens is dat hier iets aan gedaan moet worden. Dat geldt ook voor dit plan. Maar hoe en wat, daar verschillen de meningen dan weer over. Allereerst het wettelijk kader, daar heb ik twijfels bij. In de wet staat toch eigenlijk al dat iedere school een veilige omgeving moet bieden. Voor iedereen binnen die school waarom schiet de huidige wetgeving tekort? De PVV wil dat op basis van die nieuwe wet... de scholen het principe invoeren van three strikes and you're out. Bij de derde keer is het over. Een leerling wordt dan verwijderd en moet een andere school zoeken. Wij zijn wel voor het werken met bewezen effectieve methodes. Omdat we zien dat heel veel partijen tegen scholen roepen... van wij hebben de oplossing en vervolgens weten we helemaal niet of het effectief is. Dus ik denk dat het heel goed is dat daarop ingezet wordt... En wat mij betreft de scholen die het al goed doen... die kunnen hun methode dan toch aanmelden om te kijken of dat inderdaad goed werkt. Dat waren achterin volgens D66, de PVV en tot slot de VVD. Je hoorde het, die hadden al veel vragen. Het waren de eerste drie sprekers van het debat. Andere fracties volgen nog en daarna reageert de staatssecretaris. Marcel Bril was dat. Nou, er werd gesproken over initiatieven op scholen. Um, Jeroen de Jager is op basisschool Falkenstein in Portugal... waar kinderen die gepest worden een training krijgen... Uh, Jeroen, die training is op dit moment in volle gang. Uh, wat, wat gebeurt er? Hoe worden de kinderen daar weerbaar gemaakt tegen het pesten? Ja, wat je je hierbij uh, moet voorstellen, Lucella, is dat er nu uh, lesgegeven wordt... door uh, Lilian uh, uh, smak gregor die, die heeft twee kinderen onder haar hoede. Een jongen van tien en een jongen van, uh, van elf. Die worden gepest. Uh, dat zijn, ze hebben nu drie lessen gehad. Dat zijn totaal uh, tien lessen, cursuslessen die ze hebben. Dan zou je denken, hier op de school zitten driehonderd kinderen. Dat zou een klas, want één op de tien kinderen wordt gepest, uh, zijn, de, zijn de cijfers. Dus dan zou je denken, ze moeten een klas hier vol zitten. Maar dat is dan weer niet het geval, uh, Lilian. Waar zijn al die andere kinderen? Heel veel kinderen durven niet toe te geven dat ze worden gepest, omdat ze ook bang zijn. En ook niet alle kinderen uh, voelen het als pesten. En dan uh, krijgen uh, de kinderen uh, bij les 1 waarschijnlijk al... wordt ze gevraagd van... formuleer je eigen leerwens. En dan mag jij even jouw leerwens... we uh, uh, zeggen jouw naam niet, want we zijn ook een beetje voorzichtig... van ja, wat gebeurt er als we je naam wel zeggen. Dus uh, noem even je leerwens. Uh, mijn leerwens is... ik wil weten hoe ik met lastige situaties om kan gaan... en kan reageren op om, om pesten. En ik kan omgaan met mijn boosheid... En hoe ik mee kan doen met de anderen. Oké, okay, dankjewel. En jouw leerwensen is? Ik kan omgaan met pesten en ik kan kalm blijven. Nou, en dan gaan we onderzoeken, zometeen na kwart over vijf, hoe dat dan wordt bereikt hier ja. bij de cursus Sta Sterk. En, en Jeroen, is het ook nog een idee uh, om het dan te hebben over de pesters? Want wat wordt daar aan gedaan? Jazeker, ik heb het daar wel al even uh, over gehad met Lilian. Uh, over wat er met de pesters. Hebben we tijd om daar even toch een vraagje al over te stellen? Wat wordt er eigenlijk met de pesters gedaan, Lilian? Uh, de, met deze pesters uh, niet, maar in de training uh, leren pesters ook... hoe zij op een rustige en kalme manier kunnen reageren... als er dingen gebeuren die zij niet leuk vinden. Nee, dus de, de, de, de pesters, hè? mensen die, ja? die pesten. Kun je die, jezelf, kun je die goed aanpakken ook? Je, moeten die eigenlijk niet op een training? Dat zou wel heel mooi zijn, maar kinderen leren alleen als ze een belang hebben... bij de dingen die ze leren. En zolang een pester een podium heeft... Ja, dan heeft hij niet zoveel belang om te stoppen met pesten. Dus blijkbaar Lucella, is het interessanter om dat podium weg te nemen nou, van die pesten. En om alle <laughs> kinderen te leren dat ze die pester uh, niet moeten belonen met, uh, met, uh, met hun gedrag. Genoeg, uh... Door erom te lachen. Ja. Genoeg stof om over te praten straks uh, verder. Jeroen de Jager. Okay. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half tien en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. En ook het sportnieuws, want er wordt getennist uiteraard op Roland Garros. Een beetje met uh, tussenpauzes volgens mij, uh, Mark Brasser met pauzes. Uh, want af en toe is het niet zo lekker weer daar. Nee, het is een beetje tennissen tussen de buien door. We zijn hier het, ja, bijna drie uur te laat begonnen vanmorgen. Uh, en toen werd er eindelijk anderhalf uur getennist. En toen begon het weer te regenen. Heeft uh, het spel op alle banen weer uh, ja, dik een uur, een uur en een kwartier. Uh, ja, is er niet getennist. Ja, en dat heeft uh, zijn invloed. De organisatie heeft inmiddels ook al ingegrepen. Die heeft alle vierde wedstrijden die gepland stonden op de banen. Bijvoorbeeld de partij van Victoria Azarenka bij de vrouwen op het Centercourt. En van uh, Petra Kvitova op koers, Suzanne Lenglen. Ja, die vierde partijen die zijn er al afgemaakt. Zover, ja, dat gaan we voor het donker sowieso niet meer halen. Voor de partij van Timo de Bakker heeft het vooralsnog geen gevolgen. Hij is de derde partij op baan 1. Daar is net een mannenpartij begonnen, dat is de tweede partij. En Als die klaar is, dan mag Timo de Bakker erop. Er kan ongeveer tot half negen, kwart voor negen vanavond getennist worden... qua licht, zeg maar. Dus ja, misschien, heel misschien als het droog blijft dat Timo de Bakker nog gaat spelen. Ja, een grote belangrijke uitslagen van, van toppers zijn er nog niet... want ja, bijna overal staan de eerste partijen nog op de baan... Het is een sombere dag op uh, Roland Garros, regenachtige dag. En uh, ja, het programma loopt hier danig vertraging op. Mark Brasser. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Hoe is het vanavond op de weg, Jolanda van der Velde? Het ziet er voorlopig uit als een normale avondspits, Lucella. Uh, de meeste vertraging bij Rotterdam. Een paar files die opvallen die zijn eigenlijk allemaal ontstaan door aanrijdingen. Onder meer op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Daar staat tussen Breukelen en, en de oude rijn inmiddels 8 kilometer. Bij de oude Rijn is nu alleen nog de rechte reishok dicht. Een nieuwe aanrijding op de A10, de ring zuid van Amsterdam richting Den Haag. Tussen Rai en Osdorp 3 kilometer. Bij Oostdorp zijn twee reishokken dicht. En op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Veenendaal en Alfredoosterbek 7 kilometer. Maar daar zijn alle reishokken weer open. Tot zover de verkeersinformatie. Dan Culemborg. Daar zijn vanochtend zeven jongeren aangehouden. die deel uit zouden maken van een jeugdbende. De politie verdenkt ze van woninginbraken, van geldwitwassen. en ze intimideerden ook inwoners van de wijk Terweide, Zo zegt de politie. De arrestatie van jongens tussen de 16 en 20 jaar oud maakt veel los bij de inwoners. De jongens moeten meer uh, plaats hebben waar ze kunnen voetballen of, of sporten. Of weet ik veel maar. Er is niet veel te doen. Het probleem hier is dat heel veel mensen niet aan een baan kunnen komen. En uh, ook niet geholpen worden aan een baan. En ja, als jij uh, duizend man in één wijk stopt... die allemaal op bijstandsniveau uh, leven en allemaal vier, vijf kinderen hebben... Nou, dan vraag je erom dat het op een gegeven moment misgaat. En als je die jongens ook niet aan een stageplek helpt of aan werk... en uh, ook nog als ze ergens gaan werken ook nog, uh, een politieagenda naartoe sturen... van, uh, ja, van uh, deze jongen heeft eens in aanmerking gekomen met de politie... en dan wordt volgende dag van zijn baan weggetrapt... terwijl hij een nieuw start wil maken... Ja, dan kan je ervan op uitgaan dat het verkeerd gaat. Ja, er worden tonnen geïnvesteerd in, uh, net zijn buurthuizen. er worden tonnen in geïnvesteerd. Nou... Die mensen zitten daar bij het buurthuis net alsof ze de hele dag niks te doen hebben. Terwijl ze die jongens kunnen helpen met zijn sollicitatiebrief maken, met iets anders. Maar ze zitten daar gewoon een lekker kopje thee drinken en ze bemoeien zich nergens mee. Weenschapsgeld moet op een goede manier besteed worden. Er moeten geen camera's opgehangen worden van 100.000 euro per stuk. Die, ja, die toch niks oplevert. Dan kan je beter die 100.000 euro in de wijk stoppen om, om de leefbaarheid beter te maken. Maar het is, dat is aan de ene kant ook weer de politie. De ene dag zijn ze hier met drie, vier uh, auto's. En de ene dag zie je geen een politieauto. Weet je? En terwijl weten ze, het zijn die jongens. Voor hoe lang is dit? Wat bedoelt u bedoelt, ze komen snel weer vrij? Ja. Of, uh, Volgens de tv worden ze vrij. Dan gaan we weer uh, vrijgelaten. Ja. En dan, dan krijg je toch weer hetzelfde. Want de politie doet gewoon zo. Wat bedoelt u met Zij dat je teken? Zien? Hand voor de ogen. Ja. Dat waren de reacties. Matthijs van der Wiel was daar in uh, Culemborg, de wijk Terwijde. Uh, burgemeester Roland van Schelven van Culemborg, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Carrasso. Klopt het inderdaad dat ze vrijdag alweer vrij zijn, zoals de televisie meldt? Nou, zoals u weet hebben we in Nederland scheiding der macht, Dus daar gaat uh, de officier van justitie zal dat uh, voorbrengen bij de rechtercommissaris. En daar beslist de rechtercommissaris over... En of iemand vrijkomt of niet, of uh, voor 30 dagen of een veelvoud daarvan uh, in bewaring wordt gehouden, hangt natuurlijk af van de bewijslast die de officier van justitie samen met de politie in deze strafzaak uh, verzameld heeft in de afgelopen tijd. Ja, dat is dus later deze week. Uh, wat, wat vindt u ervan dat deze jongens zijn aangehouden? Nou, ik zal u heel eerlijk vertellen dat ik uh, buitengewoon blij ben. Uh, naar onze mening uh, horen deze jongenluien, dat moet allemaal natuurlijk nog bewezen worden, want ze zijn verdachten. En verder is het nog niet, maar die horen bij wat wij benoemen als de criminele jeugdgroep. En dat is een van de topprioriteiten van gezamenlijk, zou ik willen zeggen, politie, justitie en de gemeente. En het, het zijn nu zeven jongeren die zijn aangehouden. Uh, de groep zou groter zijn, zo'n vijftig jongeren, klopt dat? Ja, u heeft gehoord dat de politie ook aangegeven heeft dat ze verdere aanhoudingen niet uitsluiten. 50 lijkt me al wat groot getal. Maar u weet hoe dat is. Er zijn altijd vooroplopers en er zijn volgers. En wat natuurlijk ontzettend belangrijk is bij deze groep... is dat wij de kop en u af hebben, denken we. En dat je dan een situatie krijgt waarin de volgers niet langer gaan volgen. Omdat ze zien dat dat niet tot het goede leidt. En in die zin... Ja, hebben wij ook een project draaien, het project Straatcontact, waarbij we vooral proberen te voorkomen dat de jongste jongeren afglijden naar dit soort gedrag. En nu hoorden we net wat, wat reacties. Uh, mensen die zeggen, er wordt te weinig geïnvesteerd in de jongeren. Er wordt ook weinig geïnvesteerd in... Leefbaarheid in de wijk, wel in camera's, maar niet in leefbaarheid. Herkent u zich in die kritiek? Nee, ik, vind het, ik, ik herken me daar echt niet in. We hebben een integrale aanpak in deze wijk en die draait al een jaar of drie nu. Uh, waarbij we heel nauw samenwerken, niet alleen met politie en justitie, maar zeker ook met welzijnswerk, met de woningcorporatie, met het onderwijs, met allerlei partners in, in de wijk. En als ik u vertel dat wij... Wij doen een aantal dingen door elkaar heen. Hè? Dat is een, een, een, een mix van maatregelen. Dat is we, zorgen, we hebben gezorgd voor meer toezicht op straat... door politieagenten, boa's en straatcoaches. We hebben huisbezoeken aan gezinnen met jonge kinderen tot 18 maanden... om problemen die zo'n gezin heeft in kaart te brengen. We zorgen ervoor dat daar waar uh, mensen uh, uh, hulp nodig hebben om een gezin te organiseren, dat er een gezinscoach is. En als het uh, kwestie is van wat meer dwang en drang, een ketenregisseur. We voeren gesprekken met ouders van minderjarige overlastgevende jongeren. We hebben intensieve begeleiding voor jongeren die uh, werk willen vinden en... Uh, daardoor het contact met de maatschappij niet verliezen. We hebben nauw contact met het onderwijs hier in Culemborg. Uh, er is overigens in die wijk vlakbij, want ik hoorde ze zeggen van... Uh, ja, er is helemaal niks te doen. Nou, op twee stappen lopen ligt een prachtig voetbalcomplex... een hockeycomplex, een, een tenniscomplex, een hardloopcomplex. Het is werkelijk een fantastische voorziening. En de woningbouwcorporatie doet van alles om die wijk... Uh, die woningen die al mooi zijn nog op te knappen. En dat helpt dus... ook, alleen het helpt natuurlijk niet bij iedereen. En dan kom je nee, uit bij en... deze groep. En daar waar het dus niet helpt, hè, daar hebben we dus ook uh, meer dwingende maatregelen. Als het nodig is, uh, gebruik ik zelf daarvoor bestuurlijke maatregelen. Maar er is een interventieteam in de wijk aan de slag. En laten we gewoon ook maar zeggen, kijk, crimineel gedrag, dat verwachten ook de andere burgers van ons, dat we dat aanpakken. We hebben een interventieteam aan de slag, dat heeft, uh, doet opsporing naar uh, misbruik van, van voorzieningen, van sociale uitkeringen, van belastingontduiking, van fraude. Die hebben we nu een, een totaalbedrag aan terugvorderingen... En, en boeteopleggingen van boven de 1 miljoen euro. Oké, okay. nou, een hoop dus maatregelen uh, en arrestaties uh, en wellicht nog meer. Ik dank u, ik wou het hierbij laten uh, voor dit moment. Burgemeester van Culemborg, Roland van Schelven. dank u wel. Dag, dank Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1 Journaal. to demand Lines. dan het weer. Peter Kuipers-Munneke, goedemiddag. Hallo. Het wordt wisselvalliger. Wat ja. kunnen wij morgen verwachten? Nou, vannacht dan is het op de meeste plaatsen nog wel droog. En in het noorden daar komen nog wat opklaringen voor. Maar vooral in het zuiden van het land raakt het bewolkt. En dan gaat het op een gegeven moment een klein beetje regenen. Een klein beetje? Ja, het is echt heel weinig. En uh, ja, voor het noorden van het land in de vroege ochtend is het een beetje onduidelijkheid. Want er zijn verschillende weermodellen. En het ene model, weermodel zegt regen en het andere weermodel zegt droog. Dus dat is een beetje koffiedik kijken. Als er wat regen gaat vallen in het noorden van het land dan is het niet zo heel veel in de ochtend. Later op de dag dan uh, gaan er uh, op meerdere plekken in het land wel wat buien ontstaan. Vooral ook weer in het zuiden van het land. Daar is de zon ook bijna niet te zien. In het noorden van het land is dus eerst nog wat zon, maar in de loop van de dag uh, ja, kunnen er hier en daar wat buien ontstaan. Vooral in het midden en het oosten van het land. En dan hebben we net weer twee lekkere dagen gehad. Uh, wat opvalt dit voorjaar? Het is steeds even heel kort lekker weer. En dan begint, uh, nou ja, de ellende is ook zo overdreven. maar dan krijgen we weer ander weer. Hoe komt dat ja, toch? Ja, het is wisselvallig en dat komt door uh, lage drukgebieden die uh, heel uh, fanatiek uh, blijven liggen in het uh, midden van Europa. En af en toe, het is een beetje een komen en gaan van die lage drukgebieden. En uh, ja, zo af en toe tussen twee lage drukgebieden in... hebben we dan in één keer uh, twee dagen mooi weer. Maar daarna dan uh, wordt het toch weer wisselvallig. En dat is morgen. Peter Kuipers-Munneke, dank. Oké. Okay. Dank De Staatsloterij heeft gokkers tussen 2000 en 2009 misleid. Zo uh, zegt het gerechtshof in Den Haag. De Staatsloterij trok de winnaars uit alle loten. Dus ook de niet verkochte loten deden mee. Terwijl deelnemers dachten dat alleen verkochte loten uh, meededen. Ferdy Roet is van de stichting Loterijverlies. Heeft zich hard gemaakt voor deze zaak. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo. Wat was uw eerste reactie op die uitspraak van de rechter? Gerechtigheid. Gerechtigheid. Hier ja. heeft u het omgedaan. Wat zegt u? Ja, ja, ja, zeker. En daarom ben ik het ook gestart. Omdat ik het gewoon echt niet door de beugel vond kunnen... dat de staatsloterij bijvoorbeeld... 10 prijzen communiceert van een miljoen euro en 10 van een kwart miljoen euro. Terwijl bijvoorbeeld de waarheid vier prijzen was van een miljoen en nul prijzen van een kwart miljoen euro. Nou, want, je, want je kans om te winnen neemt af natuurlijk. Hè? Als alle loten meedoen, ook niet de niet verkochten. Ja. Krijgen alle uh, 23.000 cliënten die dit proces hebben gevoerd, krijgen die nu hun, hun geld terug dat ze hebben besteed aan het betalen van die loten? Ja, onze intentie is op dit moment om in uh, een buitenrechtelijke onderhandeling te gaan... met de staatsloterij en dat tot een schikking te komen. Mocht dat niet lukken, dan zullen wij weer naar de rechter gaan. En welk bedrag wilt u terug, persoonlijk? Ik... Ik persoonlijk heb uh, anderhalf jaar ervan meegespeeld. Dus dat zal ja, om, om een bedrag bij de 150-200 euro gaan, mijn eerste. Ja, en als er 23.000 mensen zijn, dan kan dat bedrag behoorlijk uh, oplopen natuurlijk. Ja, ja klopt. Ja, en Heeft u al een beetje een idee of ze bij de staatsloterij uh, gewillig zijn om u tegemoet te komen? Nou, in het verleden hebben ze daar geen uh, blijk van intentie van gegeven. Maar ja, je mag er toch ervan uitgaan dat nu de uitspraak van het rechtshof ligt, dat ze dat wel zijn. Ja, want het was een hoger beroep hè, bij het, ja. Bij het Hof. Ja, klopt. Want eerst had u verloren, dus er is natuurlijk nog kans dat zij ook weer door gaan procederen. Ja, ja, inderdaad. Maar het gaat met name... Uh, de onderliggende rechtszaak is met name een feitelijke kwestie. En de Hoge Raad kijkt niet zozeer naar de feiten, maar naar de toepassing van het recht. En zoals ik het nu kan inschatten, is het... Ja, is het incursatie... Uh, kan voor ja, ze. Ja, ja. Mijn is wel, ja. Oké. Okay. Ja, we hebben natuurlijk ook een reactie uh, bij de staatsloterij gevraagd. Uh, die willen het oordeel van het Hof eerst grondig bestuderen. U heeft in ieder geval ja. gereageerd, Verdi Roet... van ja. de stichting Loterijverlies. Dank daarvoor. Ja hoort, graag gedaan. Goedemiddag. Oké, okay, tot ziens. We gaan uh, richting de klok van vijf uur. Het uh, NOS Nieuws, het NOS Journaal krijgt u dan. En na vijf dan uh, gaan we naar Spanje om te horen... Wat daar nog voor bijzonderheden bekend zijn gemaakt over de dood van um, Ingrid Visser en haar man Lodewijk Severijn. Vanavond, BNN Today. Dat was Marco Verhoef, hè, was dat? Die gaan we eens even bellen. Die hebben we ook een tijdje niet gezien hè. Nee. Die nee. durven niet meer. Vanavond om half negen op Radio 1. Ik kom, hier al maanden lang, kom ik hier al maandenlang en iedere keer zeg ik... wat ben je toch een fantastische acteur in Impinoza? Wat, wat speel je goed? Luister en kijk mee op radio1.nl. Ja, en wil je mij gewoon helemaal tot aan de grond. Ik Ik je toch niet te meen het ik mee serieus. Okay. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Lees dan nu vier weken gratis de Digitale Volkskrant. En maak ook nog eens kans op één van de tien e-readers met vijftig e-books. Meld je nu aan op volkskrant.nl. U krijgt nu bij een driejarig basisabonnement van Ziggo... een beveiligingscamera ter waarde van 300 euro ex-BTW... compleet geïnstalleerd op uw kantoor. Bel 0800 0620. Vier weken gratis de Digitale Volkskrant. Nu op volkskrant.nl. De radio zoekt stemmen! Hey.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 de beste radiocommercial.nl